Vijf uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Een uitspraak van ProRail-topman Eringa over zelfmoord op het spoor. heeft geleid tot een stroom boze reacties op sociale media. Gisteren zei Eringa tijdens de dag van de rail: Als ik na een zelfmoord een sms'je krijg, denk ik verdorie, waarom niet een minder druk tijdstip uitgekozen? Veel mensen zijn woedend over die uitspraak, onder wie veel spoorwegmedewerkers. Ze wijzen op de impact van een zelfmoord op het treinpersoneel. In de reactie schrijft Inger dat suïcide op het spoor een ernstig probleem is. en zegt dat hij niemand heeft willen kwetsen met zijn uitspraak. In Brussel is de vergadering van de ministers van Financiën van de Eurogroep zonder resultaten afgesloten. Dat betekent dat er geen overeenstemming is tussen de Griekse regering en de geldschieters over de aanpak van de schuldencrisis. De voorstellen van de Grieken en die van de geldschieters lopen op sommige punten ver uiteen. Vooral de Griekse plannen voor belastingverhoging en de aanscherping van de pensioenregeling gaan de geldschieters niet ver genoeg. De komende dagen wordt verder gepraat. De 28 regeringsleiders van de Europese Unie zijn inmiddels ook in Brussel bij een voor hun reguliere zomertop. Facebook moet er alles aan doen om te achterhalen wie een seksfilmpje van een vrouw uit Werkendam online heeft gezet. De rechtbank in Amsterdam heeft dat bepaald in een kort geding dat de vrouw van 21 had aangespannen. Het filmpje van de vrouw en haar ex-vriend verscheen in januari op Facebook. De video werd 10 februari van de facebook servers gehaald... maar was in de tussentijd al heel veel gedownload en verspreid. Boxto Noushka Fontijn heeft goud gewonnen bij de Europese Spelen in Baku. In de finale in de klasse tot 75 kilogram won ze op punten van de Zweedse Anna-Laurel Nash. Het weer... Vrij zonnig, met soms ook wat wolken. In Groningen of Drenthe kan lokale bui vallen. In de loop van de avond daalt de temperatuur onder de 20 graden. Morgen wordt het 23 tot 28 graden. In het noorden, s ochtends, mogelijk wat regen. En s'avonds, overal kansen op buien. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad heb je de meeste vertraging op de A2 en de A4. Vanuit Amsterdam naar Utrecht op de A2 staat tussen Vinkenveen en Maarse 4 kilometer. Dan de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knopert Veen en Hoogmade 9 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. De vertraging loopt daar nu heel snel op. Je kan het beste via Wassenaar en Sassenheim rijden over de A44. De A15 van Rotterdam naar Gorkum, daar staat 14 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en harningsveld giezendam De vertraging is daar 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. Live. G -G met, met, met nu de muziekboulevard. Meer luister, plezier Met muziek en informatie. Je weet wat hier leeft. Dit is ZFM.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 Maar er is niets aan de hand. Vlissingen ademt zwaar en moedeloos vannacht. De haven is verlaten, want er is nog maar één vracht. Die moet in het donker buitengaans worden gebracht. Denk de goede tijden.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 Ze nee, gang kan gaan tot meer zat is en voldaan. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust: waar de liefde van de lust steeds maar weer zal gaan verliezen, omdat ze nooit kan kiezen. Tussen goed en niet zo kwaad, maar dat is zoals het gaat, hier aan de kust. Curve on the Road organiseert haar eerste evenement, een high tee Curve on the Beach... Op zondag 28 juni om half twee middags wordt er een high tea georganiseerd op het strand van Zandvoort. Wat kan je verwachten? Een heerlijke high tea, zoete en hartige hapjes die in gangen worden opgediend. En heb je speciale wensen of ben je ergens allergisch voor? Geef het door aan josien at big, De vrolijke Jacqueline zal de gastspreekster zijn. Wist je dat ruim 70% van de dames een verkeerde behama draagt? Ze vertelt ons waar je op moet letten en waarom een goede BH nou zo belangrijk is. Daarnaast vertelt ze ook over haar plus size Swimwear en over de plannen voor de collectie van volgend jaar. Ook jij mag daar je in mengen. Hoe leuk! Meer informatie: Strandpaviljoen Plazaar, strandafgang de Vauvage, 17. Prijs per persoon is 35 euro en de afloop is 4 uur middags. Big, big bamboo, bamboo What should I do to make her happy and make love true? She said the only thing that I want from you is a little, little piece of the big bamboo with a big, big bamboo, bamboo. Oh! Sugar cane, sweet of the sweets, I did explain. She gave it back to my surprise. She liked the flavor, but not the size. She won't be big, big bamboo, bamboo. Well, I gave my lady a coconut, she said I like it, it's okay, but the only thing that worries me, what good are the nuts without the tree? I want the big, big bamboo, bamboo.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 Got married, went to Mexico. His wife divorced him very quick. She wanted bamboo and not chopstick. It is the big, big bamboo, bamboo. De hoogte van alle gebeurtenissen op het, op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Als er een evenement in Nederland is dat de harten van de Italië-liefhebbers sneller laat slaan... dan is het wel de Italia A Zandvoort Drive bij Max Verstappen. Dit jaar zal het evenement op zondag 28 juni worden georganiseerd. Ook dit jaar hoopt de organisatie weer een fantastische auto- en lifestyle-event voor het hele gezin te bieden. Een uitgebreide programma met auto's en motoren op het circuit. Wordt daarbij afgewisseld met ontspanning en entertainment op de paddocks. En de topattractie van dit evenement wordt gevormd door niemand minder dan Max Verstappen zelf. Coureur Max Verstappen geeft tijdens Italië als zijn eerste Formule 1 demo op een Nederlands circuit. Max komt vier keer in actie, waaronder een bijzondere demo samen met zijn vader Jos, Ariel Luyendijk en Jan Lammers. Beide met de Coloni Formule 1 en het Minardi-duo Jos Verstappen en Frits van der Eert verzorgen gezamenlijk twee spectaculaire Formule 1-demo's. Vanaf 9 uur tot bijna 6 uur wordt de Formule 1-ritten afgewisseld door in totaal 13 parades en demo's van Italiaanse merkenclubs. De bijna 30 clubs bieden zowel op het circuit als op de paddocks... een breed overzicht van tientallen jaren aan Italiaanse auto- en autosportgeschiedenis. De Ferrari Club Nederland pakt traditioneel groots uit. Met naar verwachting circa 100 bolides en twee Ferrari-only demo's. Italiana Zandvoort verwelkomt daarnaast onder meer merkenclubs van Lamborghini, Maserati, Fiat, Alfa Romeo en Lancia... Veel Fiat-clubs richten zich op een specifiek model. Denk bijvoorbeeld aan de Fiat Topolino 500, de 850 Spyder en de Bacchetta. Niet minder bijzonder wordt de ereronde van circa 250 Vespa's. De Italiaanse familieauto's in de sportieve modellen komen in actie tijdens de parade en de toursportklasse. De Compensione demo staat open voor een keur aan race tourwagens van Italiaanse makelij. De meest exclusieve sportwagens... gaan drie keer de baan op... voor een demonstratie Italiaanse supercars. Deze demo staat in het teken van... exoten die veel liefhebbers... alleen uit magazines en van internet kennen. Alle auto's zijn de hele dag te bekijken... en te fotograferen op de paddocks van het circuit. Op en rond de paddocks... valt er uiteraard ook veel te genieten... op het gebied van onder meer... Italiaanse eten en drinken... en autobolidia. Meer informatie... Circuitpark Zandvoort, beursemeester van Alverstraat 108. De website is www.circuit-zandvoort.nl 26, 27 en 28 juni... ...vindt op het Gasthuisplein in Zandvoort... ...voor de zevende keer... ...Culinair Zandvoorts plaats. Wellicht heeft u al eens genoten van de gerechten... ...chocolade, koffie en gezelligheid. Maar wanneer u nog nooit geweest bent... ...wordt het hoog tijd... ...en is het volgende misschien handig om te weten. Een hapje gaat niet zonder een drankje... ...en daarom zijn er twee tenten... ...waar u aan de bar een drankje kunt halen. Tijdens het evenement... ...kunt u uitsluitend met scharren betalen... Deze zijn per tien te koop bij drie kassa's op het terrein. Eén scharrenkop staat gelijk aan één euro. De gerechten kosten maximaal zes scharrekoppen. Tijdens de culinaire Zandvoort vindt u bij de kassa's de culinair krant. Deze krant staat boordevol informatie. Een must-have om mee te nemen naar culinair Zandvoort op 26, 27 en 28 juni. Culinair Zandvoort wordt volledig georganiseerd door en met vrijwilligers en is afhankelijk van sponsoring. Tijdens culinair Zandvoort zijn er speciale voor de kleintjes diverse kop-poppenkastvoorstellingen. Elk jaar blijkt dat mensen scharrekoppen over hebben aan het eind van het evenement. Deze hebben echter geen waarde meer na afloop van culinair zandvoort. Daarom kunt u uw restant aan scharrekoppen inleveren bij de organisatie. Deze zal de waarde omzetten in een donatie aan een goed doel. Meer informatie? Gasthuisplein, de website www culinair-zandvoort.nl En vanaf 5 uur kunt u weer genieten van dit fantastische spektakel. En de afloop half 10 s'avonds. Van Westkust weerbericht. Vandaag was een rustig zomerweer met een maxima tussen de 20 en de 25 graden. En in het noordoosten was er kans op een lokale bui. De komende dagen blijft het vooral het noordoosten gevoelig voor enkele buien. Morgen veel sluierbewolking en 22 tot 27 graden. In het weekend iets koeler, maar de komende week gaat de temperatuur flink stijgen. Aan het begin van de ochtend trokken over het zuidoosten en het noordoosten wolkenvelden... en in het uiterste noordoosten viel er plaatselijk een beetje regen. In de rest van het land was het vrij zonnig en de opklaringen breiden zich geleidelijk uit. Vanmiddag waren er zonnige perioden en enkele stapelwolken. In het noordoosten was er meer bewolking en daar zou opnieuw een lichte regenbui kunnen ontstaan. Er staat nu een matige westenwind en daarbij kan de temperatuur stijgen... naar 20 graden in de kustgebieden tot 25 graden in het zuidoosten... Vanavond zijn er heldere perioden, alleen het noordoosten blijkt, blijft te maken houden met wolkenvelden. Komende nacht neemt in het noorden de bewolking en de kans op een beetje regen toe. Morgen trekken velden hoge bewolking over het land, maar er zijn ook zonnige perioden. In het noordoosten is de zon bewolking het dichtste en daardoor is de kans op een lichte regenbui. De matige zuidwestenwind voert warme lucht aan... en de middagtemperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordwesten... en lokaal 27 graden in het zuiden van het land. In de avond neemt de bewolking toe en kan op meer plaatsen een bui ontstaan. Daarbij is een kleine kans op onweer. Zaterdag zijn er veel wolkenvelden... en in het midden en het oosten van het land komen er enkele buien voor. In het westen is het overwegend droog en daar laat de zon zich vaker zien. Met 19 tot 22 graden is het wat koeler... In de avond verdwijnen de buien en krijgt de zon kans om vaker door te breken. Zondag neemt vanuit het westen de bewolking toe en vooral in het midden en het noorden kunnen enkele buien ontstaan. De middagtemperatuur valt een graadje lager uit. Yellow is the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 in the morning When we rise That's the time That's the time I love the best Green's the color Of the sparkling calm In the morning When we rise In the morning When we rise That's the time That's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. Mm -hmm. When I see her, uh huh. That's the time, that's the time I love the best. really use without thinking mm -hmm, without thinking mm -hmm, of the time of the time when I've been low Friday Night Out met Django Wagner en DJ Anciano Django Wagner op vrijdag 26 juni. De sympathieke Allround zanger uit Nune komt uit een muzikale Zigeunergezin zin en dat is goed te horen. Zijn eerste zingel verscheen in maart 2009. Met behulp van de wereldberoemde Rosenberg trio stond zijn liedje Kali wekenlang genoteerd in de hitlijsten. Inmiddels heeft Django al meerdere top 10 noteringen achter zijn naam en... Met onder andere, mijn naam is Marina en toch blijf je trouw. Meer informatie, Holland Casino Zandvoort, Bad 7. Prijs per persoon 15 euro, met uitzondering van de favorite cardhouders. En het begint om 11 uur s'avonds. Verstappen op zaterdag 27 juni op het Raadhuisplein. Mag Verstappen de jongste Formule 1-coureur ooit, komt naar Zandvoort aan zee. Dit veelbelovende talent zal zondag tijdens de Italia Zandvoort diverse demo's geven in een echte Formule 1 auto. Ook zal hij een bezoekje brengen aan het centrum van Zandvoort. Op zaterdag om 8 uur 's avonds zal het raadhuisplein omgetoverd worden tot rennerskwartier. Waar niet alleen Max, maar ook Jos Verstappen, Jan Lammers en Arie Luiendijk aanwezig zullen zijn. Tijdens deze unieke meet and greet krijg jij de kans om handtekeningen te verzamelen van al deze Nederlandse autosportgrootheden. Ook zal Max de motor van zijn Italische Formule 1 starten en opwarmen voor de vier demo's die aanstaande zondag op het programma staan. Op zaterdag zal er in het centrum Italiaanse muziek gespeeld worden en zijn er diverse acties bij de Zandvoortse ondernemers. En vergeet natuurlijk niet een bezoekje te brengen aan Culinaire Zandvoort op het Gasthuisplein. Meer informatie, Raadhuisplein en het aanvang is half acht s avonds. is de gulden snede. De gulden snede is ook bekend onder de naam phi. De goddelijke verhouding of het Fibonacci getal. Het is het verschijnsel dat vele afmetingen in de natuur zich verhouden als 1 staat tot 1,618. Er bestaan tientallen boeken over dit fenomeen en de vraag is of we de hand van God in deze verhouding kunnen herkennen. Veel van die boeken zijn niet bepaald wetenschappelijk en gebruiken een hoop hokus en fantasie om hun goddelijke claim kracht bij te zetten. Laat onverlaat het 1 bij 1,618 in de natuur vaak voorkomen. Ook in piramiden en op schilderijen is de verhouding te vinden. Een van de meest gehoorde theorieën is dat de snede het natuurlijke of esthetische verantwoorde evenwicht is tussen bijvoorbeeld hoogte en breedte. De beroemdste voorbeeld is de Parthenon in op de Acropolis in Athene. De rechthoekige voorgevel van deze tempel uit 450 voor Christus is vier keer zo breed als hoog. podium, Zandvoort Museum. Chante muziekprogramma op 26 juni, aanvang 8 uur s'avonds. Een Fred Rozenhart producties voorstelling om niet te missen. Entreeprijs 10 euro, inclusief koffie en een drankje. Reserveren via museum.zandvoort.nl Meer informatie Zandvoort Museum, Weestraat 1.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 You better come home, Speedy Gonzales Away from Tannery Road Stop all of your drinking With that plushy named Flo Come on home to your adobe And slap some mud on the wall The roof is leaking like a strainer There's loads of roaches in the hall Speedy Gonzales Come home Speedy Gonzales. Speedy Gonzales How come you leave me all alone Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother She needs some tortillas and chili pepper <laughs> <laughs> Your dog is gonna have a pub Enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt. I smell some perfume in your ear Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Mmm, Speedy Gonzalez, why don't you come home, Speedy Gonzalez? Come hey you leave me all alone Eurosite come quick down in the canteen they giving green stamps with tequila Het zandvoortse strand van 26 juni tot 16 augustus de tentoonstelling Het Zandvoortse Strand vertelt het fascinerende verhaal van het strandleven van Zandvoort aan zee door de jaren heen. Een aantal grootgrondbezitters grondbezitters <coughs> wilden op de enige toegangsweg naar Zandvoort een zandpad met in de zomers mulzand en zwinters een bestrating van klinkers, zodat aan- en afvoer naar Zandvoort niets meer in de weg stond. De bedoeling was om dit zeer verarmde dorp wat meer mogelijkheden te verschaffen buiten de visserij en de aardappelteelt. Na de aanleg van de spoorbaan in 1881 kwam het badleven pas echt goed op gang. Er werden vier badinrichtingen geopend. Hier kon men door middel van een koets en onder toezicht van een badman of een badvrouw in een gehuurde badkostuum onder de luifel van een overdompelend in zeilte nat van de zee. Als we het strandleven van nu bekijken, zien we volledige restaurants, feestzalen, ventwagens met een brede assortiment en jaar rond sport- en muziekactiviteiten. Route, het Zandvoort Strand bestaat uit diverse onderdelen. Bezoek aan het Zandvoort Museum en de bibliotheek. En lange wandeling langs alle strandpaviljoens en activiteiten. Ieder paviljoen heeft een eigen specialiteiten. Kom naar Zandvoort en geniet van historische feiten in combinatie met de luxe van het heden. De special op 15 en 16 augustus wordt er voor de gemeente Zandvoort een mini-trouwinformatiebeurs georganiseerd in het Zandvoort Museum. Trouwen op het strand is hot. Meer informatie, Zandvoorts Museum, Zwaluweestraat 1. Prijs per persoon 2,25 en een kind tot 18 jaar is gratis toegang. De inschrijving van het 11e Oude Halt straatvoetbaltoernooi is weer geopend. Komende vrijdag zullen jongeren die geboren zijn in 2003 tot en met 2008 eruit gaan maken... wie zich een jaar lang straatvoetbalkampioen van Zandvoort mag noemen. De inschrijving is 3 euro en dat bedrag gaat in zijn geheel naar het goede doel van dit jaar. Het goede doel is dit jaar kinderen naast kinderen... die zich beter met onder andere het verzorgen van sportkleding voor de kinderen in de binnenlanden van Suriname... 3 euro is dus het minimum, maar alles wat je bij de familie, vrienden of kennissen op kunt halen is uiteraard ook welkom. Ook oude maar niet kapotte sportkleding is dan bijzonder welkom. Zorg wel dat je op tijd bent ingeschreven, want per leeftijdcategorie zijn er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Je kunt je alleen maar inschrijven per persoon. Je kunt dus niet aangeven met wie je het toernooi zou willen spelen. De organisatie die dit jaar voor het eerst in andere handen is overgegaan stelt de tien samen en bepaalt dus met wie je samenspeelt. Vragen om een andere indeling is niet mogelijk. Het toernooi start zaterdag 27 juni in de straatvoetbalkooi naast Snackbar Anytime de Oude Halt op de Vondelaan om 10 uur s morgens. than happy with somebody else You might find the night time the right time for kissing But night time is my time for just reminiscing Regretting instead of forgetting with somebody else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 ZFM vervolgt de uitzending met ZFM in de avond tot vanavond 8 uur met een gevarieerd muziekprogramma. Daarna om 8 uur Alternative FM. Dit programma besteedt aandacht aan de nog nieuwe en onbekende popmuziek van zowel in als buiten onze regio. Kortom, muziek die nog niet of nauwelijks op de landelijke zenders is te horen. Gepresenteerd door Jaap Koper en Marcus van Dam. Ik wens u een hele goede avond en graag tot volgende week donderdag.